Het is 3 over 9. In de reisrubriek met Floortje Dessing gaat het zo over roadtrips. Floortje heeft er natuurlijk een hele hoop gemaakt en ze geeft je zo de allerbeste tips. En vandaag start het Amsterdam Dance Event en een van de beste DJ's ter wereld die komt daar zo over vertellen, Fede Legrand. Eindelijk, eindelijk heeft hij tijd gevonden in zijn superdruk schema om hier even te zijn. Ik ben op dit moment in Santo Domingo, Zuid-Afrika, Chili. Maar je hebt Londen aankomen de zaterdag, L.E.D., Worcestershire, San Diego, Zwitserland, Duitsland. Ja, ik geniet erop. Ja, en dan ook even bij BN2D, dus op Radio 1. Uh, en er wordt gevoetbald natuurlijk. Olympiek Marseille, Arsenal, en die Houtkamp, de brilstand. Ja, pas wel bij ons, hè? <laughs> 0-0, inderdaad. <laughs> Olympiek Marseille beter. Veel gele kaarten al, drie. Uh, opvallend overigens, en, en, een leuk weetje. Arsenal speelt met elf verschillende nationaliteiten. Dus elke Zo. speler in dat team komt uit een ander land. Dat is, uh, Noem ze het reden... allemaal op. Uh, Paul, Duitser, een Fransman, een Tsjech, een Spanjaard, een Nederlander, een uh, Braziliaan, een Engelsman, een man uit Cameroen, een Rus en een Fin. Zo. heel <laughs> Goed. 0-0. Ik ga het je niet herhalen. Nadoen. Ja, 0-0. Ja. Dat was het, hè? Of niet? Ja, <laughs> je eigenlijk je nog wel. iets leuks zeggen? Nee, nee. Geen kansen. En verder uh, drie gele kaarten tot nu toe. Een harde wedstrijd, maar uh, Olympiek Marseille wel ietsje sterker. Oké, okay, tot zo, Andy. Yo. Today's Topics. Waar wordt over gepraat? Bij de Koffieautomaat en aan de borreltafel Liekeveld. Nummer 5. Ja, ik ga niet zeggen dat heel Nederland het vandaag over dit nieuws had, maar ik kwam het op internet echt overal tegen. Sineke heeft met uh, dit liedje meegedaan aan het Eurovisie Songfestival en ze voelt zich weer vrouw. Oftewel, ze heeft haar titel laten vergroten en blij dat ze is. Gefeliciteerd! <laughs> Wat gaat er door je heen? Oh, ik kan het niet omschrijven, ik sta helemaal te trillen. Ik voel het oh, super, echt. En het mooie is dat ze dit dus dankzij het Eurovisie Songfestival heeft kunnen doen. Want daar hield ze zoveel geld aan over dat ze de nieuwe borsten kon betalen. Is het Songfestival toch nog ergens goed voor? <lacht> Nummer 4. Je kunt al 11 jaar geen alcohol meer krijgen bij een tankstation. Want dat is om alcoholverbruik in het verkeer te voorkomen. Een goed punt, maar het heeft ook een nadeel voor benzinepomp-eigenaren. Het heeft ons miljoenen euro's gekost uh, in de afgelopen elf jaar... dat wij de alcohol niet meer mochten verkopen. En de reden dus dat er eigenlijk niks veranderd is... ten opzichte van slachtoffers van, uh, en de relatie alcohol-verkeer... door het stoppen van de verkoop van alcohol bij tankstations... zeggen wij van geef ons die omzet weer terug. En omdat ze na elf jaar nog steeds hun zin niet hebben gekregen... gaan een aantal pompen over een maandje gewoon weer bier en wijn verkopen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja, dus wij sturen aan op burgerlijke ongehoorzaamheid... omdat er uh, geen andere weg voor ons uh, noopt. Maar als je echt zin hebt in een biertje onder het rijden... dan kun je altijd nog naar een wegrestaurant. Wat ook niet helemaal eerlijk is voor de tankstations. Wegrestaurants die verkopen bier en wijn en noem het maar op. Alleen daar wordt het ook nog zelfs voor je ingeschonken. Dus daar kan ik eigenlijk alleen maar komen met de auto. Daar wordt het voor me ingezonken, moet ik het nuttigen. En ik stap weer achter het stuur. Dus vanaf half november dan kun je bij vijf eigenwijze pomphouders weer gewoon een BVO'tje halen. En dat mensen daar kwaad om worden, daar heeft deze man in ieder geval schijt aan. Het is ook niet populair natuurlijk, alcohol en verkeer, als je dat in één in zin noemt. Dus dat begrijp ik aan de ene kant nog wel, maar aan de andere kant gaan we nu vol gas geven. Ja, maar dan wel als je nuchter bent, hè? Nummer 3, de voorzitter van het COA, mevrouw Albayrak, die loopt de boel te bedonderen. En daarom wordt er een onderzoek naar ingesteld. Vast staat dat er onjuiste informatie is verstrekt over haar feitelijke salaris aan de minister. En dat er zware beschuldigingen zijn geuit met betrekking tot het werkklimaat van het COA. En dat het dus terecht is dat er besloten is tot een onafhankelijk onderzoek. En het komt erop neer dat mevrouw Al-Bayrak de resultaten van dat onderzoek gewoon moet afwachten. Ja, in andere woorden, ze hoeft voorlopig niet meer te komen. Al-Bayrak is namelijk stout geweest, dus ze mag lekker geschorst thuis zitten. Nou, even, even voor mijn duidelijkheid, ze wordt niet geschorst. Uh, haar onactiefstelling wordt niet opgeheven. Ja, dat is toch precies hetzelfde? Het klinkt wat, wat minder zwaar. We hebben het over een Kijk, ze heeft gevorderd tewerkstelling en die vordering wordt afgewezen. Nou, tot zover de duidelijke woorden van de persrechter van rechtbank Den Haag. En nummer twee dan. In Engeland wordt het grootste illegale woonwagenkamp vandaag ontruimd. De helft van de bewoners die heeft namelijk geen vergunning om daar te staan. Maar de kampers die willen niet weg. We won't go! We won't go! En ondertussen worden ze met bulldozers en heel veel politie van hun kamp afgegooid. At 7 o'clock this morning, the police came in and brutally attacked two, two residents after the site. Nora Egan is in hospital with, with uh something wrong with her back. In het kamp wonen eerste rondtrekkers die door allerlei lastige regeltjes van de overheid niet meer kunnen leven zoals ze graag zouden willen. Ja, dan zit er dus niks anders op dan illegaal je eigen dorp te bouwen. En het is dan ook belachelijk dat deze mensen nu het kamp uit worden gezet. It's a shame on, on, on, on, this, on this country today. It's a shame on it. The all has to go. Everyone, a road to nowhere. As I say, I wrote to nowhere. En nummer 1 dan. Griekenland die staakt alweer. Ja, maar weet je, zo kort door de bocht, inderdaad, zo bekijken jullie het ook. Jullie hebben die one-liners van dat iedereen hier met 50 op pen pensioen gaat en, en noem maar op. Maar dat is gewoon niet zo. Er zijn wel een paar mensen die met hun vijftigste met pensioen gaan. Maar mijn man die is over de vijftig, Maar die moet tot zijn 67e werken hmm, hoor. Anita van de Nederlandse Vereniging in Griekenland. Die is de kritiek van Nederland zat. Maar ze is er zelf ook wel een beetje klaar mee. Dat haar straat eruit ziet als een vuilnisbeeld. En vluchten allemaal worden gecanceld. Nee, en weet je dat ook? Dus er wordt zoveel gestaard Dat ik zie van joh, verzin eens wat anders. <lacht> want ja, het, wordt meer, het is meer gewoonte geworden. Ja, Wij zijn er ook wel een beetje klaar mee. En het is nu zelfs zo erg dat je op een website www.staking... Puntje, puntje, maar dan in het Grieks. Elke dag ziet waar er gestaakt wordt en waar niet. Kijk, wat dat betreft zijn ze wel georganiseerd. Dat waren toen deze topics. En dan zijn er vrijdag weer nieuwe. Likker, dankjewel. Uh, ja, er wordt natuurlijk uh, niet alleen maar gevoetbald... Uh, Olympiek Marseille en Arsenal. Maar nog veel meer wedstrijden in de Champions League. En in het matchcenter zit Ragnar Niemaar niet in je eentje, zou het horen. Nee, er zitten meer mensen. Het is een gezellige drukte vanavond. Ik neem even het rijtje met je door. Chelsea-Genk 2-0. Olympiacos tegen Dortmund is 1-0. Barcelona-Pilsen is ook 1-0. Shakhtar tegen Zenit. Het Oost-Europese onder onsje is 1-1 geworden. Gemiste penalty gezien van Zenit. Shakhtar uh, kwam vervolgens op een 1-0 voorsprong. En uh, nou, daarna dus nog een goal. Porto tegen Apuel 1-1. En daar kwam de ploeg uit Cyprus, de leider in deze groep, om een voorsprong. Porto maakte gelijk en Leverkusen-Valencia is 0-1 geworden. En zo betekent dat dat er op heel veel velden wordt gescoord. En dat het echt een flinke klus is om het allemaal goed in de gaten te houden. En met name die groep met Porto en met Apuel. Dat is een interessante groep, omdat de ploegen elkaar daar eigenlijk helemaal niets willen toegeven. Dat is groep G met Apuel Nicosia, vier punten bovenaan. Dan Zenit, dan Porto allebei op op drie punten. En Shakhtar Donetsk op één punt. En dat is een uh, groep om in de gaten uh, te houden. Dat zijn zo uh, de goals die tot nu toe zijn uh, gevallen. En uh, ja, met name de wedstrijd van Chelsea Genk. Dat is echt een walk-over. Geldt trouwens ook voor Barcelona tegen Pilsen. Chelsea dus op 2-0 en Barcelona tegen Pilsen. Staat dan een goal van Iniesta op 1-0. Terwijl Genk op dit moment op een 3-0 achterstand komt. Het is ah. de tweede goal van uh, Fernando Torres. Hij heeft een hoop moeite gehad om te scoren daar in Londen. Maar vanavond is hij dus helemaal los tegen de ploeg van Mario B. Zit jij nou echt acht schermen tegelijk te volgen? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Dus Het je zijn ik nog een stuk drie, vier. Maar uh, er bestaat een soort faciliteit dat je eigenlijk alle hoogtepunten... uit de verschillende wedstrijden achter elkaar voorbij ziet komen. Ah. Dat zouden veel mensen denken in hun woonkamer willen zien. Maar <laughs> ja. volgens mij is dat nog niet verkrijgbaar voor de normale consumenten. En daarvoor hebben we jou dan weer nodig. Nou, tot, tot zo, Ragnar. En die uitkomt, ja, Jij bent makkelijk, maar één wedstrijd. Nou. Ah, ja, joh. Ah, ja. en, en, en, en, en, Doelpuntenmakers heb ik allemaal goed tot nu toe. Ja. Want het staat nog 0-0. Het is wel Arsenal dat beter begint te worden. Nu weer een aanval via Theo Walcott. En Wolcott probeert de bal voor te geven richting Van Persie. Lukt niet. Levert wel alweer de vijfde hoekschop op voor Arsenal. En Van Persie, Robin Van Persie, afgelopen weekend nog tref zeker voor Arsenal in de tegen Sunderland. Was nu ook een paar minuten geleden heel dichtbij met een kopbal die van de lijn werd gehaald. De aanvoerder van Arsenal, de enige Nederlander in het team. Maar ja, ik heb al gezegd, 11 verschillende nationaliteiten, dus van allemaal één. En diezelfde van Persie gaat nu een hoekschop nemen vanaf de rechterkant met zijn linkerbeen. Dan komt de Duitse Per er altijd mee naar voren. Dat is de centrale verdediger die heel goed kan koppen. Even kijken of die dat ook kan doen. 5 tegen 0 in corners. Daar komt die voorzet vanaf de rechterkant de corner. Maar die wordt weggekopt uit de verdediging van Olympique Marseille. Het is geen verheffende wedstrijd voor ons nog. Het staat dan ook na... Wat is het? 26,5 minuten spelen, nog altijd 0-0. Radio 1, BNN Today. Straks meer Andy Houtkamp. En uh, straks ook veel meer muziek tot 10 uur. Namelijk DJ Fede Le Grand, die is de gast. Een van de top DJ's van Nederland. En die speelt uh, vrijdag op de ADE. hij is nu hier. En we bellen met muziekjournalist Gijsbert Kamer. Die is uh, bij het concert van Britney Spears. Op dit moment in Ahoy. En de vraag is: is zij nou echt vergane glooi? Of is dit haar grote comeback?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 van de Black Eyed peace Je pakt je spullen, je stapt in een auto en je rijdt de wereld in. Je weet wel ongeveer vaag waar je naartoe wil... maar de rest van de reis is nog niet gepland. Kortom... Je maakt een roadtrip. Nou, daar hebben we het vandaag over in de reisrubriek met Floortje Dessing. Wat zijn de mooiste roadtrips ter wereld? En wat moet je natuurlijk vooral wel en niet doen? Floortje, goedenavond. Goedenavond. Jij bent bezig met jouw langste roadtrip ooit van Amsterdam naar Beijing. Beijing. Ja. Nou, we hebben de, het laatste stuk hebben de vergunningen nog niet van binnen, van China. Dus het is even een beetje, uh, zeg maar. Uh vandaar dat je ook weer even knippen wille ja ja het is, ja we moeten echt terug omdat je moet met zit met paspoort in ja, ambassades moeten en het is allemaal heel ingewikkeld en China heeft nog steeds niet uh, het benodigde papier afgegeven als je door China rijden wilt wilt rijden dan moet je ook uh, Chinese nummerplaat op je auto schroeven je moet een, een uh, gids bij je hebben verplicht en uh, je oh, ja? moet Chinese rijbewijs hebben dus het is echt ontzettend omslachtig dus vandaar dat we even in stukjes uh, reizen zie hier al de eerste tip uh, dat soort dingen moet je goed regelen van tevoren. Ja, voorbereiding. <laughs> voorbereiding. Heel veel voorbereiding. Ja. Maar jij, jij hebt eens eerder hier gezegd... Uh, roadtripping, ja, hoe zeg je dat in het Nederlands? Ja, dat kan je best wel zeggen. Met de auto op weg gaan. Dat is eigenlijk de mooiste manier van reizen. Waarom? waarom? Nou, het is, ik zal niet die, uh, zeggen dat het de mooiste manier is. Want ik vind treinen bijvoorbeeld ook heerlijk. Hmm. Omdat je zoveel mensen tegenkomt. Volgens mij vind je dat ook. Ja. Uh, ja. Maar het, het voordeel bij een auto is wel... dat je, Kijk, bij ons is het openbaar vervoer allemaal heel goed geregeld in Europa. Maar ik uh, heb net bijvoorbeeld Centraal-Azië gedaan... Dat is een drama, Oezbekistan. Er rijden wat treinen, maar die komen echt uit het jaar kruik. De bussen zijn volgepakt en gevaarlijk. En als je dan gewoon een goede, stevige en vooral veilige auto bij je hebt, dan heb je wel een, een voordeel. Dat, dat is kom, wat voor dat dat is kom je wel nog even. eens ergens. Ja, ja, je komt sneller ergens, je kent je auto. Um, en je kan veel meer kanten uit. Je bent gewoon wat mobieler. En het is soms echt veiliger. Ja. Want veiliger. Nou, wat ik al zei, we hebben een auto bijvoorbeeld met een rolkooi daar hebben we echt uh, bewust voor gekozen, omdat wij gewoon een hele veilige auto willen. We willen niet in een of andere afgetrapte koekblik wat Is dus, dus veiliger uitziet. dan misschien in een bus. Ja, dan, dan, een bus, dan uh, sommige. Bu ik, nou, bussen zijn over het algemeen natuurlijk. Hè, als je naast nou, elkaar is, de bus niet het meest veilig. Maar je kan prima met de bus reizen, met openbaar voer. Daar hou ik ook hartstikke van. Maar wat ik al zei, we zei ik heb net een reis gedaan door Oezbekistan. Nou, ik heb nog nooit zo gevaarlijke wegen gezien als daar. We reden daar s'nachts met onze auto. Vierbaan zwegen met een uh, afrastering ertussen. Mm. En dan zit je dus gewoon op de linkerbaan... en dan komt er rechts iemand spookrijdend s'nachts je tegemoet zonder lampen. Weet je wel? Of, of je haalt iets in en je ziet het niet goed... en dan ja. rijdt er gewoon een hooikar met vijf kilometer per uur... zonder enige verlichting op de linkerbaan. Weet je wel? D dat is gewoon... En kijk, en je voorkomt het niet... maar als je een goede, stevige en veilige auto bij je hebt met veel airbags, ja. met, met goede, weet je wat, dat je de, de klappen kan opvangen... dan heb je wel meer kans om het goed te doorstaan, mocht het fout gaan. Ja, eigenlijk degene die, die het begrip in groot heeft gemaakt... het is de Amerikaan Jack Kerouac. Ik kan me nog herinneren, ik heb het ooit gelezen, hij schreef het boek On the Road... maar stamt al uit 1957. Het gaat over reizen die hij heeft gemaakt tussen 1947 en 1950... door de Verenigde Staten en Mexico. Ook Hulst is hier in de studio, ook goedenavond. Hallo. Uh, dat On the Road is echt een cultboek geworden... En jij hebt daar weer een variant op gemaakt eigenlijk. Uh, ja, dat boek was uh, in de jaren 50 heel erg belangrijk voor, voor uh, de Amerikanen. Uh, na oorlogse periode, extreem burgerlijke tijd. En jonge mensen wilden zich echt vrij vechten. En de vrijheid is natuurlijk de vrijheid van de weg. Ja, met op, op de weg op met een auto. Ja, ja en uh, dat is waar dat, waar dat boek uiteindelijk over gaat. Um, uh, een paar jaar geleden was het 50-jarig jubileum van uh, On the Road. Dat werd groot gevierd. En toen ben ik samen met de tekenaar uh, Raoul de Leo... Um, heb ik het, uh, de, de reis in het eerste deel uit On The Road van New York naar San Francisco overnieuw gedaan... om te kijken wat voor Amerika je daar nu tegenkomt. Nou, vertel maar, wat kwam je daar voor Amerika tegen? <coughs> dat is dus kort geleden, dit, dat je ja, dit hebt gedaan? Wat wij daar ontdekten, toen Jack Kerouac die reizen maakte... was er nog geen interstate highway system. Interstate highway, hele grote snelwegen waar je als je wil... in drie dagen van de ene naar de andere kant kan racen. Maar dan zie je dus helemaal niks... Um, dus ik zou ook alle mensen die die reis overnieuw willen doen willen aanraden: ga die route af. Ga die highways af. Ja. De route die Kerouac heeft gedaan, daar ligt nu, de, ik geloof de highway 70 en uh, gedeeltelijk de highway 80, de 70 en de 80, en die zijn heel erg saai. Uh, maar in zijn tijd lagen die er nog niet. En dan kwam je langs allemaal spookdorpen... en echt, het, echt de achterkant van Amerika. Ja, ja. De echt de, de, ja. Ja, waar, waar je de meest rare figuren tegenkomt. Maar jij bent dus die, die interstate highways afgegaan. Ja, en... we, hebben, we hebben hem gevolgd tot aan Chicago. En toen dachten we, dit is gekke werk. Dit, is, dit, dit, dit, dit slaat, nerg dit, dit slaat ja. nergens op. En toen zijn we allemaal uh, provinciale routes gaan nemen... en nog kleinere achterafweggetjes, Waaronder onverhaarde wegen... Um, in Nebraska. En, en dan kom je echt wat tegen. Maar is dat, is dat echt het Amerika... Ik ben laatst ook nog in Amerika geweest... Maar wat jij zegt, spookdorpjes en zo, dat heb ik niet gezien. Kom je die daar echt tegen? Uh, in het midwesten wel. Het midwesten is heel hard aan het ontvolken. Het platteland, uh -huh. de steden niet. Een stad als Omaha is aan het groeien. Maar uh, staten als Nebraska, echt, echt de boerenstaten... waar de grote ranches liggen, die zijn... Uh, A, aan het ontvolken en B, heel hard aan het vergrijzen. Dus dan, dan kom je daar en dan kom je in een dorp, we kwamen in een dorp dat heette Dunning. En daar, stonden, daar woonden ooit 400 mensen, daar wonen er nu nog 70. En die huizen die worden dan gewoon achtergelaten en die starten op een zeker moment in. Dus die, mensen, die paar mensen die daar nog wonen, wat natuurlijk hardcore redneck zijn, ja, ja. die wonen daar tussen de ingestorte huizen. En het zijn bijna allemaal mensen op leeftijd slechte gezondheidszorg, dus ze zijn ook allemaal mank... en ze hebben allemaal problemen. En ze kijken je heel raar aan als Europeaan. Zeker als je een iets te frivole broek aan hebt, zoals ik. Dan je echt de zaken uitgekeken. Maar het is, wel het, het is wel een heel interessant... De meeste mensen die naar Amerika gaan, die gaan naar de Oost- of de Westkust... en die, die denken van, nou, dat is nog best wel Europees... Maar de, de heartland de van Amerika, dat is, dat is echt bijna derde wereld. En dat contrast is heel intrigerend. Wat is jouw um, recept voor een, een goede roadtrip? Na aanleiding van, van deze reis die je gemaakt hebt, die grote reis door Amerika. Um, een goede roadtrip is dat je wel een, een soort van vaag, vaag idee hebt van wat je wil. Uh, maar dat je zo min mogelijk vastlegt van tevoren. Dat kan In Amerika kan dat heel makkelijk. Want je, wij hadden natuurlijk wel laptops bij, bij ons... en al die motels die hebben, die hebben wifi. Dus je, maar je wil niet de volle map betalen als je bij een motel aankomt. Je wil niet, niet de walk-in rate betalen... Uh, maar je wil wel op het allerlaatste moment kunnen beslissen... hier wil ik slapen. Dus wat wij dan deden, dat is natuurlijk een beetje vals spelen. We gingen dan daar op het parkeertrein staan. We vingen het wifi-signaal op. En dan boekten we via internet in dat motel en daarna liepen we naar binnen. Ja. Dat, ik dat ook, accepteerde ze ook. In jouw geval kan dat, in Amerika. Maar ik heb dus net Centraal-Azië gedaan. We gaan nu door ja. Rusland en rijden door gebieden waar bijna geen hotels zijn. Dan ja. moet je dus wel voorbereiden. Absoluut. Het is dus ook wel een beetje, in mijn optiek... is, is, is je moet echt kijken waar je bent. Ja. Waar je, in Afrika kan je niet zeggen... Maar, nou, ik kijk wel waar ik heen ga. Want alle grens is allemaal ingewikkeld. En, en Azië ook trouwens. Dus nee, jij zegt als je bijvoorbeeld door Afrika reist... Uh, ja, ben ja, van tevoren waar je slaapt. Ja, nou niet alles tot op de dag. En in Afrika ga je ook heel vaak kamperen en zo. Maar zeker in Centraal-Azië raad ik je aan wat ik heb gedaan. Oezbekistan, Turkmenistan. Nou, dat kan al helemaal bijna niet. Maar... Kyrgyzstan, uh, de, zeg maar alle stannen. Uh, Rusland ook. Daar moet je wel van tevoren echt even goed bedenken waar je heen gaat. Want de, de hotels zijn er dun gezaaid. Wat, wat mij, uh, een paar keer dat ik het heb gedaan... wat altijd weer zo uitkwam... we reden te veel. Ja, en dat, Je hebt ja. die auto, je denkt... ja, we kunnen morgen weer weg, of het is slecht weer. Laten we nog even doorrijden. Ja. Uh, hoe, hoe zorg je dat je niet te veel in de auto zit? Nou, Dat verschilt ook, dat verschilt ook weer heel erg... per land en per soort, uh, soort wegen... dat je tegenkomt. In Amerika rijden is... Uh, ja, ik zou bijna zeggen dat het, dat, is zo, dat is meditatie. Daar dat kun je zo makkelijk honderden kilometers verslinden. Maar, ja, maar het maar um, is toch zonde. Ik, maar je dat dingen je in... zien ook, weet je? Dat lijkt mij. Ja, denk. maar goed, de afstand is ja... Ja, je, maar, maar je kan met, in Amerika kan je met heel veel afstanden ja. ook heel erg veel zien. Ja. Dan kan je alle uithoeken van het land bekijken. Dat is ook wel weer het voordeel van Amerika. Wat is volgens jou... Het ideale land uh, om als je voor het eerst een roadtrip wil gaan maken om, om naartoe te gaan? Amerika, veel motels, goede wegen, uh, goede huurauto's. Um, iedereen kan zich met de taal redden. Ja, ik ben het ermee mee eens hoor. Ja, en, en Europa blijft uh, geniaal. Amsterdam, uh, Amsterdam, uh, Lissabon of zo is ook uh, klassieker. Ja. Hoewel je qua in, in Europa heb je wel meer plekken waar, waar het wat iets link, linker is om te rijden. De wegen zijn er wat uh, meer bochtig. En er wordt en de en prijs, ja. bedoel je? Ja. dat bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja. Dankjewel, Auken. Heel goed dat je er was. En dankjewel, Floortje Dessing. Tot volgende week. En die houtkamp die uh, volgt Olympiek Marseille, Arsenal. Nog altijd 0-0, maar de wedstrijd is wel leuk geworden. Omdat er kansen komen, met name voor Olympiek Marseille, maar nu is Arsenal in de aanval. En uh, bij Arsenal ontsnapte. Song aan zijn tweede gele kaart, oftewel rood... ...want hij maakt een overtreding nadat hij al een gele kaart had gekregen. De bal gaat naar voren richting van Persie, maar komt niet aan. En dus kan er overgenomen worden door Olympique Marseille via Diabada Vanuit Senegal wel een aantal Fransen in het team van Olympique Marseille. Dat klinkt gek, maar... ...bij, ik zei het al, er zit maar één Engelsman in het team van Arsenal... ...terwijl die Fransen van Olympiek nu in tafel gaan eh, onder toejuichingen van het publiek. Maar het is niet voorlang, want een goede verdedigende actie van André Santos, de Braziliaan... ...zorgt ervoor dat Rosicki in balbezit komt. Maar ook zijn is niet goed en zo hebben we alweer bijna 40 minuten gespeeld in de eerste helft. En staat het nog altijd 0-0. Wist jij, Andy, dat dit de enige wedstrijd is die nu gespeeld waar, is waar nog helemaal niet gescoord is? Nou, het is toch dat fijn dat je dat even gezegd hebt. Leuk dat je dat hebt vermeld. Hartelijk dank. En we hebben nog even, er kan van alles ja, gebeuren in een paar minuten. Ja. Ja. Komt goed. Dag, tot zo, Andy. Exit Holland. Ja, gaan we van uh, Arsenal uh, van het voetbal naar Exit Holland, naar Zimbabwe. Uh, daar is Alice van Gelder en het valt haar op dat er onmerkelijk veel jongeren in Zimbabwe al directeur zijn van een bedrijf. Alice, goedenavond. Hi, goedenavond. Hoi, hoe zit dat? Sorry? Hoe zit dat? Hoe zit dat? Ja. Hoe zit dat? Nou, er zijn heel veel jongeren die, die zijn uh, rond de 2005, 2006 in Zimbabwe, uh, hebben Zimbabwe verlaten omdat het een puinhoop was. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, er was geen benzine te krijgen, er was niks in de winkels, uh, het was gewoon echt een economische ramp. En die komen nu terug, die zien het weer zitten. En die denken, ha, dan, uh, dan open ik mijn bedrijfje en dan ben ik daar mooi directeur van. Ja, ja, ja en... ik heb uh, echt jonge bankdecriteuren ontmoet, uh, aandelenhouders, uh, aandelenhandelaren die eigen bedrijven hebben opgezet. Uh, het is in Zimbabwe zo lang een economische ramp geweest dat er nu dus voor een jonge generatie die wat wil doen opeens kansen liggen. Ja, terwijl de berichten die wij af en toe krijgen over Zimbabwe is dat er nog steeds één grote de, de diepe triestheid is met Mugabe daar. Ja, is ook wel zo hoor. Kijk, politiek gezien is het nog steeds echt die Patriestijd. En um, hetgene wat een beetje veranderd is, is dus echt die economie. Um, die zit toch wel weer langzaam in de lift. Uh, jaren terug was er de Zimbabweanse dollar, dat is de, de eigen munt van Zimbabwe. En daar had je op een gegeven moment gewoon uh, boodschappentassen vol van nodig om uh, zeg maar een pak melk te kopen. Ja. En uh, die hebben ze op een gegeven moment ingewisseld voor de, voor de Amerikaanse dollar. Dus nu is er in ieder geval op zakelijk gebied wel weer wat te doen. Ja. En de jongeren komen terug om die kansen te grijpen. Zijn, die jongeren heb jij gesproken en die, die zaten ja. dus eerder veilig in het buitenland, waardoor gingen ze dan toch terug? Nou ja, kansen wel, dat ze zoiets hebben van ja, in, in het buitenland zijn we toch uh, immigrant en uh, hier kunnen we dus inderdaad, ik heb een jonge ontmoet dus inderdaad die op zijn 29 e nu bankdirecteur is, ja dat gaat hij in de Verenigde Staten of in Groot-Brittannië nooit, uh, nooit bereiken. Nee. Um, en ook gewoon dat ze familie missen en het land missen en de zon missen en uh, ja als je in Londen in de regen zit, dat is toch wel minder natuurlijk. Ja. Dus ik, wat ik hier een beetje uitproef is dat het wel weer lang voorzichtig de goede kant op gaat als jonge mensen weer terug willen naar het land. Dat klinkt goed. Ja, economisch wel, economisch wel. Alleen ja, de verkiezingen dat, dat wordt wel weer spannend. Mugabe um, heeft nu geroepen dat hij misschien volgend jaar al al verkiezingen wil, hoewel dus de regering bankroet is, dus ze weten niet hoe ze het gaan betalen. Maar um, ja, er is natuurlijk wel heel veel spanning over hoe het dan gaat als, uh, als die verkiezingen komen. Ja. Um, wat wel opmerkelijk was voor mij, was dat die jongeren zich daar toch niet echt zorgen om maken. Want die hebben zoiets van ja, een, eentje is bijvoorbeeld een clubeigenaar die zegt ja. van nou ja, gezopen wordt er altijd. Um, <lacht> Eén meisje ja, wat ik echt, gesproken ja. heb uh, organiseert bruiloften. nou ja, trouwen dat gaat ook altijd door. Ja. Dus, dus over die politiek maken ze zich niet zo erg voor zorgen. Dus die zien wel weer kansen in Zimbabwe, die jongeren daar. Dat is een mooi verhaal. Ja, absoluut. Alice van Gelder, dank je wel. Bijna half tien is het dan tijd voor het nieuws. Martijn Huis. Radio 1, het NOS-journaal. Het Griekse parlement gaat akkoord met nieuwe bezuinigingen... en belastingverhogingen. De wet daarover is nog niet van kracht. Morgen moet eerst nog worden gestemd over hoe precies wordt bezuinigd. De wet is nodig om het volgende deel van de miljardenleningen te krijgen... Vanwege de nieuwe bezuinigingen wordt een 48-uur-staking gehouden. In Athene waren eerder vandaag felle gevechten... tussen demonstranten en de oproerpolitie. In de Gelderse plaats Emst zijn tientallen vakantiehuisjes... beschadigd door blikseminslag vanmiddag. De bliksem raakte een gasleiding, waardoor een lek ontstond. Ook sneuvelde veel ruiten en viel de stroom uit. De gezinnen die de vakantie vierden... zijn opgevangen op een camping in de buurt. En de Nederlandse bokser Marichelle de Jonge heeft zich geplaatst... voor de halve finales van het EK onder de 69 kilo... In de kwartfinale in Rotterdam won ze van de Duitse Nadine Appets. Loeska Fontijn had zich eerder al geplaatst voor de halve finale... in de categorie onder de 75 kilo. Ze zijn allebei al zeker van brons. En dat was het. Gaan we naar Olympiek Marseille-Arsenal. Andy. Laatste minuut voor rust. 0-0 de stand. Olympiek Marseille in het uh, oranje spelend in balbezit. En, uh... Ja, het, is, het ziet er af en toe leuk uit. Uh, uh, wat kansjes gezien, maar niet uh, al te veel. Nu gaat de bal ook hoog over de spits heen over Ayyeb een uh, Ganees, André Ayyeb. En uh, hij kan er dus niet bij. En dan gaat uh, via Santos Arsenal weer in de aanval. In de slotseconde van de eerste helft. Waarbij Van Persie een aardige kans heeft gehad in de eerste helft. Maar niet kon uh, scoren. Omdat de bal zijn kopbal van de lijn werd gehaald. En voor de rest is het een uh, beetje afwachten op uh, wat leuker voetbal. Het is uh, niet verheffend. Het is niet goed. Nu dan misschien met deze voorzet vanaf de rechterkant voor Olympiek. Maar dat uh, lukt niet. Maakt Santos nog hens ook. Nou, laten we die vrije trap even meenemen. Want Santos krijgt de vrije trap tegen. Overigens ontzettend. Dom dat je als je al een gele kaart hebt opzettelijk hens maakt. Want dan kun je zomaar je tweede gele kaart krijgen. Hij gaat weer door het oog van de naald Maar de scheidsrechter zegt. Nee, ik heb het niet eens gezien. Want ik laat de bal ingooien. En geef geen vrije trap. Uh, Didier Deschamps, de trainer van Olympique Marseille, is uh, niet echt uh, happy. En ook uh, Diawada niet. De speler die daar vlakbij stond, toch de vrije trap uh, gekregen. Uh, Olympique Marseille, die gaat dus genomen worden. Maar niet happy met het feit dat er geen tweede gele kaart werd gegeven. Even die vrije trap meenemen van Thierry. Die komt richting tweede paal. Is de keeper. De Pool. Die wordt ook nog aangevallen. En dus krijgt hij een vrije trap mee. Czesny. De Poolse keeper van Arsenal. Die geen doelpunt heeft tegengekregen. En hetzelfde geldt voor Mandanda. De keeper van Olympique Marseille. En dan zal het wel 0-0 staan. Zo bij rust. Dank je. En die en gaan we nog even naar de rug naar die uh, al die schermen in de gaten houdt. Met center. Ja, ik zit er een doelpunt in te voeren. En dat betekent uh, even concentratie erbij. Ik zal je de tussenstanden geven zoals ze tot nu toe zijn. Even in de volgorde van de groepen. Groep E. Chelsea tegen Racing Genk 4-0 geworden. Met Reilis, Torres twee keer en Ivanovic met een kopbal... alsof hij op de training stond. Mario Been verloor toch met zijn ploeg Feyenoord... zijn oude ploeg al een keer met 10-0. Het is niet te hopen dat het zover komt vanavond... In, in Londen. Groep F, Olympiakos tegen Dortmund, was 1-1 geworden door Lewandowski, maar de Grieken weer op voorsprong. Toelpuntenmaker heet Djeboer. Fijne actie, kort schot in het strafschopgebied. Marseille Arsenal, daarover hebben we alles uh, gehoord. Groep G, Porto tegen Apuel Nicosia, 1-1. 1-0 de Hulk, 1-1 Ailton. Meneer Shakhtar tegen Zenit zojuist 2-1 geworden. Willian 1-0, Shirokov maakte gelijk. Miste bij de 0-0 stand nog een strafschop. En zojuist Adriano met de 2-1 voorsprong. En kijk je dan naar groep H. Geen verrassingen. AC Milan tegen Bate Borisov is 1-0 Ibrahimovic. En Barcelona tegen het Tsjechische Pilsen 1-0 Iniesta. En daar had je misschien wat hogere tussenstanden verwacht. En volgens mij zijn dit allemaal ruststanden tot nu toe. Een enige wedstrijd wat we al eerder concludeerden waar niet is gescoord. Marseille tegen Arsenal 0-0. Ik wil go, de laatste single van Britney hoor je en daarvoor nog een stukje Baby One More Time. Uh, ooit natuurlijk een wereldster. De opvolgster van Madonna werd ze genoemd, Britney Spears. En toen viel ze publiekelijk heel erg hard. En schoor ze de kopkaal en werd ze volstrekt van lotje getikt. Op dit moment uh, staat ze in het Rotterdamse Sportpaleis Ahoy. En de poppresident van de Volkskrant, Gijsbert Kamer, die is daarbij. Gijsbert, goedenavond. Goedenavond. Als enige man tussen allemaal gillende meisjes, stel ik Nou, me er voor. zijn wel wat meer heren hier, maar overwege dames, ja. Uh, ja. In diverse leeftijdscategorieën. Het zijn niet alleen maar jonge kids, maar... Het is... Ook weer 30 is die dan weer hun kinderen meenemen. Oh, oh, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Hoe is het tot nu toe? Want ze is nu wat een uur bezig, zoiets? Nee, nou, ze is een half uurtje bezig. Half uur. uh, nou, ik heb hem de 19-jaarlijk voor de Volkskrant schrijven van hoop flauwekulm voorbij zien trekken. Maar dit slaat alles. <laughs> het is echt uh, het is, het is één grote playbackshow. Het, uh, uh, het is alsof je in een videoclip zit. Het enige wat echt is, dat is uh, een dansende uh, Britney. Die ja. is inmiddels al zeker het omgekleed, geloof ik. En uh, voor de rest, uh, alles uh, komt gewoon van een uh, band af. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat, dat zijn we natuurlijk wel een beetje gewend van haar. Maar dit is dus nog erger dan je had verwacht. Ja, dat is echt erger. Dat, wat bedoel, je vervult je dood. en we gaan er nu al mensen weg. Het is net een half uur bezig. Oh, ja. Nou, ja, dit is uh, ja, het is een beetje wat je kunt verwachten. Maar het is... Dat is natuurlijk ook heel erg jammer. Ik bedoel, ze kan best, best zingen natuurlijk, neem ik aan. Uh, uh, die plaatsen zijn ook best leuk. Ze hebben prachtig, hele leuke popliedjes gemaakt. En ja. dan ga je dus al als een soort aan manifesteren. Eigenlijk heel treurig. Ja, de verbinding is, is heel slecht. Je staat ergens in een hooi op een rustig plekje. Ja. Maar we proberen even of, of het uh, zoiets beter gaat. Uh, het is ook niet uitverkocht, hè? Nou, het is goed voor. Het, ja? Dat scheelt niet veel. Nee, er zijn toch wel 10.000 mensen hier. Dat uh, wat mij nou ook nogal verbaast. En ik dacht ook dat het een beetje voorbij was. Want echt grote hits heeft ook niet meer gehoord de laatste jaren. Nee. Uh, die laatste plaats van Fataal vind ik overigens redelijk leuk, hoor. Dat is toch wel een, een leuke poplaat, Maar dat hoef je helemaal niet zo te zien hier. Het, uh, uh, ja, nou uh, ja... Uh, het is echt heel treurig. Zij nou, was, was een wereldster. Ik zei net als was een beetje de opvolster van Madonna werd zo gezegd. Ja. Toen kwam vier jaar geleden. Nou ja, alleen maar in het nieuws met bizarre ja. dingen. daar met... heeft ze zich wel, wel eruit gezet natuurlijk. Ja. Hè? Uh, ja. uh, met die plaat Blackout en later ook. Nu dus met die fan van taal, wat best aardige platen zijn. Maar toch, alleen, zeg, maar toch uh, zeg jij, het is, niet de, het is niet de Britney van wereldformaat van vroeger. Nee, het is. Kijk, je moet dan toch iets van jezelf inbrengen. En dat gebeurt gewoon niet. Het is allemaal, alles is voor haar gedaan. Alles wordt door haar gedaan. Alles wordt om haar gebouwd. En zelf doet ze eigenlijk niks. Maar, hoe, maar is, hoe bedoel je? Want de, de, de, de platenmaatschappij heeft het overgenomen. Of? Nou ja, haar management of haar vader is geloof ik die uh, alles nu beheert. Ja. En uh, uh, kijk, het enige wat ze heeft is, is haar stemmetje en haar uh, uiterlijk. En uh, ja, als je dat, als je dat zo, op zo'n manier nu. Uh, uh, Toont, dat, dat is gewoon te weinig. Dat is echt gewoon veel te weinig. Ja, ja wat ik begrepen heb... Wat je moet het van is... jezelf geven en dat is ja. eigenlijk helemaal niet. Maar dat ze helemaal aan banden is gelegd omdat ze bang zijn dat ze ja. weer allemaal bizarre dingen gaat doen. Dus die... Ja, dat, dat is dan het verhaal, maar goed, je gaat het niet... niet ja. Dat, dat, dat, ga dan niet spelen, of ga niet het podium op. Plaatsen. Het is de grootste teleurstelling uit je carrière. Dat heb <laughs> nou, het, het is in ieder geval een van de, eh, van, de grootste wandvoorstellingen die ik gezien heb. Uh, een, een halve ster krijgt het nog morgen in de voorstelling of niet eens? We gaan het even afwachten. We hebben nog een uurtje te gaan, hè? dus ik ga nog ja. even kijken. Ja, daar ben je als enige over, daar, denk ik, als iedereen weggaat. Ja. Nou, sterkte, Gijsbert. Dankjewel. Ja, ja jullie ook. Doeg. Ja. Oké, okay, dag.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 Voor artiesten, producers, dj's en ruim 130.000 dansliefhebbers... overspoelen Amsterdam deze week vandaag. Dan begint namelijk het Amsterdam Dance Event. Zeg maar, nou ja, het filmfestival in Cannes, maar dan voor de dansmuziek. En daar komt echt de crème de la crème uit de DJ wereld draaien. Uh, niet alleen draaien, maar ook nieuwe tracks lanceren. En natuurlijk komt de netwerken, dat zit er ook achter... Verder Le Grand is hier. verder. Goedenavond. Goedenavond. Uh, vriend van de show met een wekelijkse update waar je nou weer uithangt. Meer of ja. meer aan het eind van ons programma. Vooral top DJ. Je draait uh, morgenavond en vrijdag. Ja, op de ADE. Klopt. En dacht ik altijd dat Le Grand, was een fantastische artiestennaam. Goed hè? Dat is dus niet zo. Nee, nee, het is helemaal mijn echt naam. Ja, ja, ben je Frans? Of? Uh, nou, heel ver terug hoor, maar, uh, okay. maar ik, ik heb het niet meer meegekregen. Je dacht, met zo'n naam dan moet je iets dan, dan gaan moet, doen. Ja, ja. Ja, dan moet je groot worden. Even voor die mensen die denken, ja, ja verder Le Grand, uh, dat is deze jongen. hit eigenlijk, hè? Of niet? Ja, nee, dat ja. was dat, ja, in, in mijn, mijn eerste toen. Put your hands up for Detroit. Ja. Draai je die nog steeds? Nee. Nee? Nee. Ik <laughs> dacht nee. dat nee. je ging zeggen, ja, natuurlijk, dat moet. Nou, ja, op de, af en toe doet de gelegenheid zich voor, maar ik, ja. ik, dat is dan toch een beetje de icing on the cake, om het zo maar te zeggen. Ja. Ik, ik wil daar geen, want anders, dit is, ja, voor mezelf is het natuurlijk inmiddels voor, het moet, oud nieuws. Het dus. moet wel leuk blijven, want ja. Ja, dit was al in... 2006, denk ik. Oh ja, en toen kreeg je al dat uh, Put Your Hands Up Pierre, voor toch? Ja, Pierre. Zijn, zijn, ja. Kreeg, ja, ja, dat ja. was leuk. Ja. Um, <laughs> uh, wat ik net zei, hè, dat ADE, dat begint vandaag. Uh, dat is een beetje het kan voor de dance. Um, is, is, dat, is dat zo? Is het zo'n belangrijk, uh, ja, een gigantisch evenement? Ja, en, en eigenlijk, eigenlijk heb je er twee. Eentje in Miami en uh, de andere hier in Amsterdam. Tenminste, die, die er echt toe doen, laat ik het zo zeggen. Maar degene hier in Amsterdam is eigenlijk het meest serieus... vooral qua uh, business. Maar voor iedereen dus... dus voor mij als dj, als platenbaas, ja. als organisator, noem maar op. Want ik was daar, ik ben bij de eerste ooit, werkte ik. Dat dus deed de deur open en dicht. En dan zat een heel <tie> klein kleine ruimtetje met wat mensen daar. En dat was allemaal heel, heel schattig. En, en, maar het ja. is nu groot geworden. Ja. Wat heb jij daar als dj aan, dat jij daar bent? Nou, het, het is voor mij ook gewoon toch... Uh, kijk, iedereen is natuurlijk altijd onderweg in, in, in ons beroep. Uh, de, dus je ziet elkaar wel eens op een festival, hoor je, is het. Maar om toch echt gewoon even goed te zitten. En van, wat zullen we doen volgend jaar? Zullen we samen iets doen? Of... En of dat nou met een collega is of inderdaad met een, een, een platenlabel... of um, een, een promotors van, van een club. Of, het, is uh, lekker, het is echt netwerk. Ja, echt. Er echt. Bij ja, ja. Ja. En er zijn natuurlijk wel wat, wat, wat showcases, maar die zijn hier in Nederland iets meer ondergeschikt als in Miami. Miami is eigenlijk met name alleen maar gaat het over, over de feesten en kun je nieuwe DJ's zien of mensen ja. die je gezien hebt. Maar hier is het echt ook heel veel gewoon business. En wie, wie hoop je nou te ontmoeten deze dagen dat je, waar je een van goed babbeltje mee moet hebben? Uh, nou ja, ik, ik hou het eigenlijk altijd vrij, vrij rustig hier. Maar ik, ik, heb, ik heb gewoon een paar uh, afspraken met een aantal collega's uh, een aantal songwriters in mijn geval. Dus uh, het hangt een beetje vanaf. Maar dat, dat is voor mij dit keer. Met, ja. met name aan de muzikale kant. Even over wat er nog meer gebeurt. Uh, het, de belangrijkste, nee, de, de belangrijkste DJ-prijs wordt uitgereikt hè, door de wat heet, British, het is het, um, British DJ Magazine. Yes. De top 100, beste DJ's ter wereld. Ja. Jij stond vorig jaar op? 21. En dit jaar heb je al een idee? Ik heb een idee. <laughs> Ga je omhoog of naar beneden? Nee, omhoog. Dus, dus, uh, ja, ja, dus ja. richting de. 1. Nou, dat vind ik heel enthousiast, maar wel, wel weer dichterbij. Ja, ja. Word je dan, helpt dat ook, echt? hoe um, wordt je meer geboekt dan? Nou, ja, kijk, ik, ik, ik denk als je één bent dat het wel, wel wat uitmaakt. Dat is natuurlijk Jaren Chesto, hè? En het, is ja. nu, het is nu Armin van Buren. M ja. Allemaal Nederlanders. Ja. Ja, Nederlandse dat hebben natuurlijk al vrij lang doen ze het sowieso in de hele lijsten uh, erg goed. Ja. Uh, het, het helpt wel iets, maar het is nou het is niet zo dat, uh, dat je meteen je gage kan verdubbelen of uh, ah, of um, voor ja. <laughs> Zou je dat onmiddellijk wel doen dan? Uh, nee, nee, kijk. Uh, uh, uh, aan het einde komt het toch gewoon op neer... als jij ergens heen gaat en de tent is vol, dan doe je je werk goed. Wat is jouw gage gemiddeld? Daar ben ik toch wel benieuwd naar. Ja, serieus? Ja, tuurlijk, daar is iedereen benieuwd naar Nou, het is veel. Ja, het is veel. Nee, het varieert wel gewoon per land en per venue. Maar 30.000 euro per avond? Ik zeg niet elke avond, maar dat kan wel, ja. Wel in die orde van grootte zit je, ja. Ja, goed. Ach, dat soort mensen moet je ook hebben. Ja. Ja, ja. <laughs> um, laten we het even over hebben, over wat jij zegt. Hè? Dat er staan zoveel uh, Nederlanders in die lijst. En uh, nou ja, nummer 1 en 2, uh, al jaren Nederlanders. weet niet wat wie denk je dit jaar trouwens, nummer één? Ik, ik denk eigenlijk dat, uh, dat David Guetta, dus een Fransman, Frans uh, dit ah, keer uh, gaat winnen van de de ons. Ja, ja. Maar goed, over, over twee jaar sta jij daar op nummer één. Uiteraard. Uiteraard. <laughs> uh, het, is natuurlijk een, het is al een vaak gestelde vraag, maar hoe kan het in godsnaam... dat wij als klein pieplandje zo ontzettend groot zijn in de dance? Um, nou, ik, ik denk dat we gewoon al heel lang, volgens mij in totaal twintig jaar... Met, uh, met dance bezig zijn en ook serieus en, en van... Van underground tot inderdaad acts als uh, Charlie Loner's Mental Dio... en To Limited. Dus we hebben denk ik gewoon een hele rijke uh, dansgeschiedenis sowieso. Hmm. En ik denk dat het eigenlijk in dit geval... In, in ons, maar het is een theorie hoor... dat het in ons voordeel werkt dat we zo'n klein landje zijn. Omdat... Um we hebben relatief voor zo'n klein land sowieso heel veel jongens en meisjes die geïnteresseerd zijn om DJ te zijn of te worden of producer. Dus er is heel veel competitie. Dus je moet sowieso ontzettend goed zijn om alleen al in Nederland ja. uh, je, je, je hoofd boven water te houden. En ik denk ook, omdat we klein zijn, als ik naar mezelf kijk, ik praat ook met veel andere mensen die ook produceren van hey, hoe doe je dit, hoe doe je dat, hoe pak je dat aan. Dus er is natuurlijk onder ons, ondanks dat misschien niet iedereen deelt, maar ik denk een hele hoop mensen wel, is er is natuurlijk gewoon heel veel kennis. Dus ik denk... En iedereen deed, deelt dat ook met elkaar? Ja, tot op zekere hoogte natuurlijk. Ja. Niemand gaat natuurlijk zijn hele geheim vertellen, maar er maar is gewoon heel, heel veel informatie, gewoon onderling, die toch, toch wel ja, ja Dus de, de, de talenten wordt. stuwen elkaar omhoog? Daar komt het Ja, dat denk neer. ik wel, ja. absoluut. En we horen jou hier regelmatig in binnen 2 met die aan het einde van de show um, dan vertel je even kort wat je aan het doen bent. heel vaak, heel erg vaak zit je in het buitenland. Ik ben op dit moment in Santo Domingo, Zuid-Afrika, Chili, Londen aankomende zaterdag, Los Angeles, San Diego, Zwitserland, Duitsland. Ja, ik groet ervan. <laughs> je, je moet er zelf van lachen. Ja, ja. Als ik het zo achter elkaar hoor, denk ik, jezus <laughs> maar, ja. En, en, en komende <tok> maand? Um, is het ietsje rustiger. Dus in Nederland natuurlijk dit weekend. Ja. Dus dat is, dat is lekker. Dat betekent mijn eigen bed. Dus dat is heerlijk. En uh, dan Londen. En dan heb ik twee weken uh, vrijgepland om, uh, om de studie te gaan. Maar dan is het inderdaad weer Brazilië, Amerika. En, uh... Ben je ooit wel eens thuis? Ja, nu dus eventjes. Maar... Nou ja, we weinig. Uh, ik had vanmiddag toevallig over nalopen. Maar volgens mij ben ik inderdaad ongeveer 200 dagen per jaar niet thuis. Ja. En dan lees ik van die Afrojack, die in één keer overal... DJ, producer, Nederlander, die nu overal in het nieuws is... dat hij zijn eigen privéjet heeft. Want dan is het... Heb jij dat ook? Uh, ja, maar ik, zoals iedereen... Het klinkt natuurlijk zo heel spannend, maar... We, allemaal huren we die gewoon... Uh, voor, een, voor een bepaalde periode. <laughs> ja, nee, dat maakt het al een stuk normaler, ja. Nou ja. <laughs> nou, nou ja nee, nou, eigenlijk, eigenlijk wel, want het is gewoon... Kijk, heel simpel gezegd... Zonder kun je tien boekingen doen en met 100 Dus verdien je meer, maar je moet het je natuurlijk gewoon huren, wat ook, ook achtelijk duur is. Je hebt het gewoon nodig. Dat ja, vind, vind ik wel. Ja, dat kan niet anders als dit. Ja. Nee. Um, nou, nou, nou reis jij de hele wereld over. Je bent wat, je zegt, je bent wat meer dan 200 dagen weg. Um, ja. Nou begrijp ik dat als je bijvoorbeeld in Oost-Europa komt, of in Latijns-Amerika, dat mensen daar heel anders omgaan als jij bijvoorbeeld aankomt op, op de luchthaven dan in Nederland. Wat, wat gebeurt er dan? Uh... N nou ja, je, je hoeft je geen, uh, geen Madonna tevreden voor te stellen. Zo, zo ergens ook niet. Maar er zijn wel. Het, het is wel. Uh, fans zijn wel wat meer uitgesproken en wat heftiger. En dat is dus er staan regelmatig mensen op je te wachten op het vliegveld... die dan een foto of een handtekening willen of, of, of dat soort dingen. En ook in, in de club is het gewoon een uh, beetje afhankelijk van welk land... Wel, wel wat heftiger, maar ja zoals wij Nederlanders zijn... gewoon nuchter en uh, vooral niet laten merken dat je, dat je iets cool vindt. Maar dat, dat nee. is wel heel prettig. Daarom is het ook heel prettig om hier te wonen. In, in die... Vooral niet laten merken dat je iets cool vindt. Dat, dat, dat nou, dat is overdreven. Maar ik, ik, Nederlandse zijn meer dat ze elkaar aansluiten van... hé, hey, is dat niet... Dat is, uh, uh, uh, uh, en, uh. en in sommige landen is het gewoon meteen erop af. En foto en... Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb jou net even gegoogeld. Want ik wist niet hoe je eruit zag. Uh, dus ik was lang blij dat ik, <laughs> dat ik je net <laughs> herkende. herkende, ja. Je muziek wel, maar jou niet. Maar kennelijk weten ze dat wel in, uh, in, in Brazilië. Want, dus de, daar ben je toch een grotere ster dan. Uh, hoe komt dat? Ja, ik... ik, de, ik Misschien een stuk interesse of zo, dat er gewoon. Ik, ja, ik, ik vind ik heb het sowieso altijd een beetje vreemd gevonden. Want ik denk, ik durf te beweren dat, dat dance het uh, Nederlands belangrijkste muzikale exportproduct is. Uh, ja, want ja, zoals we net al zeiden, er zijn een hele hoop jongens die het gewoon echt heel goed, goed doen. Dus misschien is er gewoon. Ik weet niet, misschien zijn we het al heel erg gewend, gewoon omdat het hier ook al zo lang is. Maar als iets gewoon, zeker in Amerika bijvoorbeeld, gewoon is het nu zo nieuw. Ja. Dat mensen er echt ook gewoon helemaal induiken. En alles van je. Soms weten die mensen bijna meer van. Maar als ikzelf, dus dat is, dat is wel uh, bizar. En we hadden hier laatst de Chucky. En die zei uh, natuurlijk ook groot in het buitenland. Uh, die zei, Een Nederlander, die zei ook van, ja, het is toch een beetje raar. Want wij, wij Nederlanders vieren enorme succes in het buitenland. En ja, binnen Nederland de aandacht valt een beetje tegen. Dat zat er wel een beetje dwars. Hoe is dat bij jou? Ja, ja ik vind het niet zo vreemd. Ik, ik ben hier drie keer per jaar. Dus ik, ik kan het niet verwachten dat... Uh dat mensen dan heel veel Ja, maar als, als Anouk weer, weer eens een poging doet in, om in Amerika door te breken... dan staan de kranten de bol van. En, en wij hebben een, hele, een rits aan dj's ja. die zijn doorgebroken in het buitenland... en daar mm. lees je niet zo heel veel van. Nee, over. kijk, in, in, in, in die zin denk ik dat er best wel iets meer over, uh, over gezegd mag worden. Ik bedoel, het hoeft, het hoeft ook niet altijd alleen maar daarover te gaan... maar het, ik, ik denk dat we gewoon met z'n allen zulke geweldige successen behalen... dat het gewoon best wel wat meer aan... Maar hoe komt dat dan? Gaan. Waarom is dat dan? Ik, ik weet het niet. Ik denk dat Dance gewoon toch... Uh, ja, toch een beetje nog niet altijd helemaal serieus genomen wordt. Ik denk dat het nu aan het veranderen is... omdat ze met name de Amerikanen natuurlijk dus ook gewoon de, de, de, de wereldsterren... als Brianna of Black Eyed Peas of noem maar op... Nu er ook interesse in hebben. Dat we ja. dat, dat, dat nu dan dat mensen zoiets hebben van: oh, oké, okay, misschien is het dan toch, is toch het... wel serieus. Laten we daar, daarover gesproken. Even een andere wereldsterf, tenminste een band, Coldplay. Um, daar heb jij een remix van gemaakt. Even het origineel en daarna jouw nummer erachter. Ja. Remix van jou van Coldplay. Morgen officieel wordt die gelanceerd hè, op het ADE. Ja. Um, uh, supergroot band natuurlijk. Wereldband Coldplay. Uh, en dat gaat dan misschien helpen om uh, de bands wat meer uh, nou ja, uh, misschien wat meer in de krant te krijgen wellicht. Uh, hoe, hoe komt zo'n band bij jou uit vraag ik me af. Uh, nou, nou, ik, ik, ik denk zeker op dit moment denk dat gewoon heel veel... Uh, ik, ik schaar het ook gewoon onder pop. Dit is dan een popband of, of een poprockband, ja. of hoe je het dan ook, ook wil, uh, wil labelen. Maar... Uh, uh, ja, dance is gewoon ook in in in in de pop over pop of in de in de crossover gewoon heel erg groot. Dus ik denk dat zij ook gewoon zoeken naar. Maar zitten ze dan te googelen van uh, grote internationale DJ? A? daar rollt uitvindelijk aan. Dat weet ik niet, nooit <laughs> Maar dat nee, nee, dat denk ik niet. Ik, ik bedoel, dus, ze hebben natuurlijk ook gewoon adviseurs die gaan zich weer verdiepen in de dansgeteelte en dan kijken van oké, okay, wat vinden zij ja. bij hun passen en, en wat voor iets. Uh, nou, je bent wel heel, ze. heel bescheiden. Ik bedoel, ze hadden net zo goed. Uh, nou ja, in ja, zijn ze vrij om iedereen te vragen. Ik ben ja. heel blij dat ze mij gevraagd hebben, omdat ik, ik vind ook gewoon te gek bent. Dus uh, en, en, ja, ik, ik, zover ik heb gezien uh, aan, aan hun tweets en reacties, uh, zijn ze, zijn ze er heel mee. erg blij mee. Ja. Had dus... je nou ook een snoeiharde, snoeiharde tekst? nog platen van ervan kunnen maken? Um, ja, in theorie kan dat natuurlijk. Ik bedoel, ja. je, je, je kan het zo. Ik bedoel, ja, maar ik probeer wat Chris je Maar een nacht zegt? Ja, doe je verder. Uh, dat is dat ik kan, ja, dat is, ja. Waarschijnlijk. Ik, bedoel, ik probeer wel altijd gewoon het liedje nog enigszins intact te laten, ondanks dat je natuurlijk een voor een andere structuur moet kiezen... omdat uh, dance is over en zeven minuten lang... en heeft een, een intro en een outro... omdat het dan om te mixen allemaal makkelijker is. Ja. Dus dat, dat is anders. Maar ik heb wel gewoon geprobeerd de, de, het liedje intact te laten... Dus voor zover als dat voor, voor dance dan gaat. Morgen wordt hij officieel gepresenteerd op het Amsterdam Dance Event. Goed dat je er was, verder de gang. Ik blijf nog heel even zitten... want zo meteen doe je live onze afsluiting van het programma. Oké. Okay. gaan we naar Anyhowtcom... Ja, ik kon kort en krachtig zijn. Wat een rukwedstrijd. Wat is dit slecht zeg? Het is 0-0. Ja, ik heb het de eerste helft ingehouden. Maar het is echt uh, niet om aan te zien. Het staat 0-0. Olympique Marseille tegen Arsenal voor alle duidelijkheid. En ja, ik, ik weet niet wat er aan de hand is met die uh, voetballers. Ze proberen wel een keeper die de bal over de zijde gooit in één keer. Nou, nu dan weer een slechte paas van Olympique Marseille. Maar als er een beetje tempo komt in het spel van uh, uh, Arsenal... dan kunnen ze nog iets doen. Maar ook de paas op Van Persie is heel slecht. Hij... Maakt dan een overtredingje? Nee, het is uh, echt niet om aan te zien. Het is een hele matige wedstrijd. En Olympiek Marseille tegen Arsenal. Is dan ook de enige wedstrijd vanavond, tot nu toe, die uh, op 0-0 staat. Oh, Arme ah, ja. ja. Maar Ragnar heeft een veel leukere avond, hè, Ragnar? Uh, jawel, je ziet in ieder geval doelpunten voorbij komen. Dat zegt niet alles, maar in dit geval is het wel uh, zo fijn. We zien zojuist een doelpunt van Schurle. Dat is een speler van Leverkusen uit de Duitse Bundesliga. Dat betekent een gelijkmaker in de wedstrijd tegen Valencia. Want de Spanjaarden stonden daar in Duitsland uh, voor. En voor de rest zien we dat er eigenlijk nog niet zo heel veel wordt gescoord in de tweede helft van de wedstrijden die tot nu toe worden gespeeld in de Champions League op deze derde speelronde. Kijk nog even naar de stand van Chelsea Genk. Dat is 4-0. Barcelona nog altijd op een 1-0 voorsprong. Milan op een 1-0 voorsprong. Shakhtar op een 2-1 voorsprong. Kort voor rust tegen Zenit. En Olympia Kos op 2-1 tegen Dortmund. Dat zijn zo de tussenstanden tot nu toe in de Champions League. En met name bij Barcelona en bij uh, AC Milan zou je toch denken: het moet allemaal wel wat meer kunnen. Tegen ploegen als Pilsen. En ook uh, de tegenstander van Milan, Bate Borisov. Maar dat zit er vooralsnog dus blijkbaar niet in. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Ja, zoals iedere dag geven we vandaag ook weer het laatste woord. Weg te beginnen met cabaretier-presentator Jan Dino Asperaat. Ik zat gisteren te kijken naar de Werbrijtoren. En ik weet het is afgezaagd, maar ik wil toch nog de hondbaljongens nog een keer feliciteren. Ik vind dat de koning zijn leentje moet geven. Ik vind dat Mark Rutte ze moet uitnodigen om bij hem te komen logeren. Want moet je kijken wat er gebeurt. zo'n multiculturele groep bij elkaar moet je kijken wat er gebeurt als we samenwerken. Dan kunnen we toch alleen maar winnen. Dat bedoel ik jongens. Gewoon een beetje normaal doen. Lekker met elkaar samenwerken. Lekker hè? En dan danser, acteur en presentator Jan Koijman. Vrijdagavond is het zover. Het grote feestje van de Nederlandse televisie. Het Gouden Televisiering Gala, dit jaar gepresenteerd door Cornald Maas. Nou, ik ben heel benieuwd hoe hij het er vanaf gaat brengen. Ik denk wel goed, want hij presenteert op zaterdagavond natuurlijk het kunstprogramma Opium. En wat een heel erg leuk programma is. Helaas kijken er heel weinig mensen naar. Dus mocht je niks te doen hebben op zaterdagavond, ik zou een keer kijken. Want het is echt een leuke show. Maar goed, eerst Cornald op vrijdag bij het Gouden Televisiering Gala. Ja, en dan gaan we iets unieks doen, want ja, hij is hier toch in de studio. Gaan we gaan het niet opnemen, maar doen we het live... De laatste woorden voor uh, dance-dj de Grand. Nou, ik voel me natuurlijk. Ik zit natuurlijk uiteraard nu uh, bij, de, uh, bij de radio om uh, mijn live-team te doen. En ik ga me voorbereiden op uh, een weekend uh, ADE in Amsterdam. Uh, ik heb donderdag is de bekendmaking van de DJ Mac en vrijdag heb ik mijn avond. Je bent zo'n bescheiden jongen, vind ik. Is dat zo? Ja. Misschien moet je me een beetje lesgeven. Dat had ik helemaal niet verwacht bij een hele grote dj. Nou ja, het is, ik heb uh, me helemaal een uh, beetje opgepompt. Van, dan krijg je uh, echt een uh, enorm ego over me uitgestort. Maar... Uh, nee, het, het valt wel mee nog. Hè? Ja, ja, enorm. Ja. Ik ja. wordt zelfs een beetje rood, volgens mij. Ja. <laughs> Zijn ze allemaal zo, al die grote dj's? Ja, uh, ja, volgens mij de, de meeste wel. Ja. Nou. Ja. Uh, veel succes, veel plezier vooral. Dank je. En uh, tot uh, ooit als je weer uh, in het land bent. Verder. Dus morgen dan zijn wij er niet, want dan is er weer een van de voetbalwedstrijd die super belangrijk is. Um, uh, uh, vrijdag dan zijn we er weer wel. Ja, en nu gewoon zo meteen langs de lijn met Robert Meder. Veel plezier!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 nieuwekerk.nl dit is radio 1